Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vannacht opnieuw een aanslag gepleegd... bij het huis van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen. Hij overleed eergisteren aan hartproblemen. Er werden al tientallen aanslagen gepleegd bij zijn huis... bedrijfspanden en familie. Waarom, weten we niet... Vannacht was het dus weer raak. Brandende voorwerpen werden naar de woning gegooid... zegt deze verslaggever van de regionale omroep, Rijnmond. Dit is uh, natuurlijk een, een, een zichtbare impact. Heeft dit natuurlijk wel op de familie. Want ja, als je een man maandag is overleden... Uh, het is de afgelopen maanden rustig geweest hè, de, in de zomerperiode... dan denk je, hè, we zijn er klaar mee. En bam, ja, toch weer een, een explosief naar de woning gegooid. Twee mensen zijn opgepakt... Bedrijven in de jeugdzorg zeggen dat ze nauwelijks nog rond kunnen komen. Meerdere grote aanbieders staan op omvallen. Gemiddeld lukt het in de sector niet meer om winst te maken, zegt Jeugdzorg Nederland. Het komt onder meer doordat bedrijven meer kwijt zijn aan personeelskosten en energie. Vakantiegangers op weg naar Curaçao zijn niet echt ontspannen aan de reis begonnen. Tijdens de vlucht van 10 uur waren er vier incidenten met agressieve passagiers. Volgens Omroep NH werd er gevochten omdat iemand het gangpad blokkeerde met zijn benen. Daarna beschuldigde een passagier iemand anders ervan dat hij zijn telefoon had gestolen. Er was een familieruzie en iemand weigerde zijn drankrekening aan boord te betalen. Reisorganisatie Correndon zegt dat het inderdaad een onrustige vlucht was. Maar dat gebeurt wel vaker. Sommige mensen zijn nerveus, anderen drinken wat meer. De beroemde tune van de Champions League is dit seizoen niet te horen in het stadion van FC Twente. De ploeg uit Enschede moest in de voorrondes tegen, de voorrondes tegen Salzburg uit Oostenrijk. Er moest gisteravond worden gewonnen, maar dat is niet gelukt. Het werd 3-3. Trainer Jozef Oosting baalt, maar kan er wel mee leven. Het is wel een goede ploeg, hè? Uh, uh, waarin uh, wij uh, denk ik bij Vlaag ook gewoon mee kunnen. En eerlijk is eerlijk, ze zijn op basis van twee wedstrijden uh, gaan ze ook verdiend door.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 Could an angel break my heart? De regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Aanbieders van jeugdzorg komen nauwelijks nog rond. Meestal maakten ze 1 of 2 procent winst. Afgelopen jaar was het nog maar 0,1 procent, meldt onderzoeksbureau E-Insight. En daardoor dreigen in de jeugdzorg lange wachtlijsten. De politie heeft twee verdachten aangehouden na een nieuwe bedreiging van de Vlaardingse loodgieter. Vanmorgen vroeg lagen er brandbare voorwerpen bij zijn huis. Kort daarna werden de verdachten aangehouden op de A4. Duitsland heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een Oekraïner... die betrokken zou zijn bij de aanslagen op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022. De man zat in Polen, inmiddels zou die zoek zijn. Het weer van het zuiden uitbuien, er is ook kans op onweer, in het noorden nog vrij zonnig en het wordt 21 tot 26 graden. You know Ow.